And with all your loving Come to me My sweet Louise My sweet Louise Die Allermachtig Prachtige Onze Elsplaat deze week Heel de week hoor je hem al Uit 1979 Iron Horse en Sweet Louise, Louise, Louise Louis. We gaan maar wit klappen voor de jongens Welkom vrienden en vriendinnen van Radio Els 558 en natuurlijk ook de vrienden en vriendinnen van de Ava Show. We zijn er weer. Het is vandaag woensdag 11 november van het jaar des Allas 2015. En we hebben weer heel wat ingrediënten in de avancel vandaag, hoor. We hebben nieuws, weer en verkeer. En we hebben een hele hoop muziek. Schitterende muziek, trouwens. En ook zelfs een nummer die ik een paar weken geleden ook al gedraaid heb. En dat was ik helemaal vergeten. Maar ja, goed. Het is zo'n mooi nummer, dus dat mag best wel. Sandico's gaan we naar luisteren. De Miami Sound Machine. Tina Charles komt voorbij. The Crazy World of Arthur Brown. Ik kom je halen, was dat... De Cranberries, de Shirts, hè? ook zo'n mooi groepje. Fleetwood Mac komt weer eens een keer voorbij. Odyssey, de Beach Boys, Luz Netto, Scope, Boni M. En we beginnen zoals gebruikelijk met 50 jaar geleden. We gaan 50 jaar geleden terug in de tijd. En toen was John, Tom Jones er ook al hoor. En toen maakte hij ook al grote hits, want dat doet hij nog steeds, die uh, oude knakker. We gaan naar 1965 zoals gezegd met Tom Jones en What's New Pussycat. What's New Pussycat?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 See cat, Yes, I do. You when you lips. Het is 6 minuten over de klok van 5 uur. Er staan 70 fietsers op de Nederlandse weg en langs die staat op de A12 Utrecht en Haag dus het knooppunt Woerden en knooppunt Gouda. Gouda, Oh Gouda. All hit radio, radio else 558. Belfast fast, Belfast fast, fast Got to have a belief in Belfast, Belfast. It's a country that's changing. Oh, it's a country that's changing. It's a country that's changing. All uh, the people, cause the people are leaving. It's a world that's deceiving. Politiek gezind uh, getint uh, liedje, maar wel heel erg mooi. van Boniën met 1977. En wel vast allemaal, want het rommelde daar toen nogal in de jaren 70. Hè. Veel aanslagen, veel doden. Het schoot allemaal niet op daar, maar de rust is daar inmiddels toch wel een klein beetje wedergekeerd. Trouwens, uh, ik vond het vandaag wel aardig weer. Behalve dat er wel, wel erg veel wind stond, want ik moest een, een van de elektrische fietsen uh, vanmorgen wegbrengen naar de fietsenmaker. En ik dacht, oh, dat doen we even. En uh, halverwege had ik geen ondersteuning meer. Hè. Die vloog er helemaal uit. Dus ik toen moest toen helemaal zelf trappen. En dan is zo'n elektrische fiets ontzettend zwaar. hoor. Dat kan ik je vertellen. Zeker als je dan ook nog windje tegen hebt. Maar goed, we hebben het weer gered. En we zitten hier gewoon weer. Hè. Ik heb een paar weken terug uh, een mooi plaatje gedraaid. En ik, meestal controleer ik het wel even. Van uh, Heb ik die niet kort geleden gedraaid? Maar met deze was ik dat gewoon vergeten. En ik kwam hem tegen. En ik denk, hey, dat is gewoon een hele leuke plaat. Dus we draaien hem gewoon weer. Uit 1967 is see scope and be me again. Goedenavond, welkom in de avondshow. Oh, can I, I, I, I can't believe I you. My darling. You can say I want you to come back now and never go away. One, two, three, four Sha-la-la-la-la, I'll be mine again Sha-la-la-la-la, be mine again Tomorrow's tears are falling from my eyes Sha-la-la-la-la, I'll be mine again And I'll be yours So if you really love me, I know you will return And when I kiss and you, I know my heart will yearn Now please, no hesitation, I promise to be true And we'll make love again, just like we used to do I beg you to believe me, and please don't leave me blue One, two, three, four Can't know I can't do the forest I can't do the forest, No longer, my dear hey, I want you back, yeah Oh, baby I want you right now Ik vind het zo mooi, ik draai volgende week gewoon weer. Ja, ja, ja, ja, ja. Je hoorde in de Afershow Scope uit 1967 en be mine again. <laughs> de Afershow. 24 uur per dag, de vergeten hits. Goedemiddag, dit is Radio Els. dansbare muziek hier op Radio Els 558 op zo'n uh, herfstavond waarvan waar je van zegt wat moeten we er allemaal met op woensdagavond. Het is vandaag ook nog eens een keer de elfde van de elfde als je dat iets zegt. Ja, maar dat is nog een poos weg hoor, het carnaval. Dat is pas in februari. Ondertussen horen wij hier Loes Netto met VDW uit 1983, jawel. Bom, bom, barom, bom, bom. Ik heb eigenlijk helemaal gezien om het nieuws voor te lezen, We zullen we toch maar een poging gaan wagen. Ik heb het namelijk ook iets anders opgezet, dus misschien gaat het wel helemaal fout. Het 60-jarig jubileum van het nos journaal wordt een weerzien met oude bekenden, voormalig presentatoren, presenteren op 5 januari overdag de journaalbulletins. De dagjournaals worden gepresenteerd door Eve Brouwers, Noortje van Oostveen, Maatje van Wegen en die stoel. Noraly Bijer, Pia Dijkstra, Gerard Arnhinkhof en Eva Jinek. In het jubileumprogramma Villa Nostalgia, dat de NOS avonds op NPO 2 uitzendt haalt presentatrice Diona Stax, nooit van gehoord, herinneringen op met oud-presentatoren tijdens het koken van hun diner. Dat zijn Eugenie Herlaar, dat is trouwens wel leuk, hè? want mijn uh, buurvrouw vroeger, toen ik uh, nog thuis woonde, dat was een zus van haar. Ja, leuk. Eef Brouwers, Marga van Praag, Philip Freeriks en Sascha de Boer. Ik praat met ze bij over hun tijd bij het NOS-journaal. We kijken naar oude journaalfragmenten en er komen een paar roepers voorbij. Een groep van 20 geneeskundige militairen van de landmacht ondergaat woensdagavond en nacht een speciale training als voorbereiding op een inzet in Afrika. In de boes van Burgersoe in Arnhem waar een tropisch regenwoud wordt nagebootst doen ze fysieke opdrachten, ze krijgen een medisch probleem te behandelen en ze brengen er de nacht door. Zo ervaren militairen de uitdagingen en beperkingen van een warm klimaat. Vorig jaar had nog 1 op de 8 mensen in Nederland last van werkstress, nu is dat 1 op 7. Dat blijkt uit cijfers van onderzoek instituut TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek die maandag werden gepubliceerd. Met ruim 1 miljoen werknemers die aangeven met werkstress te maken hebben blijft het beroepsziekte nummer 1 in Nederland. Van maandag 16 tot en met donderdag 19 november houdt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de tweede keer de week van de werkstress. Dit keer is er vooral, vooral aandacht voor jongeren. Op de A2 van Utrecht naar de Bos heeft een zwaan woensdagmiddag voor 4 km file gezorgd ter hoogte van Kerkdriel. De vogel liep heen en weer te paraderen op de hoofdrijbaan, al dus de verkeersinformatiedienst. Er is geprobeerd de zwaan te vangen, maar uiteindelijk is ze zelf weggevlogen. De hefbrug in gaat woensdag weer open voor het wegverkeer. In de avond worden de laatste bouwhekken, wegafzettingen en het tijdelijke verkeerslicht bij de brug weggehaald. Vanaf half elf kan het verkeer weer van de brug gebruik maken. Nestlé trekt zijn aanbeveling in om ons dagelijks postje Maggi aardappelpuree uit een zakje te consumeren. Het voedingsmiddelenconcern haalt de misleidende claims van de verpakkingen na kritiek van consumentenorganisatie Foodwatch bevestigde een woordvoerder van het concern woensdag. Nestlé beweert op de verpakking goed om te weten een zakje Maggi aardappelpuree puree bevat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid aardappelpuree voor vier volwassenen. De woordvoerder van Nestlé kon echter niet aangeven wie de Maggi zelf aanbeveelt om dagelijks uit een pakje te eten. Ik vind het een beetje een rare zin zoals het er staat. Misschien heb ik het wel verkeerd gekopieerd. Ik heb het namelijk eens een keer gekopieerd en geplakt. Je kent dat wel. Kruispunten en rotondes zijn te verschillend waardoor verkeersdeelnemers in de war raken en er ongelukken kunnen gebeuren. Minister Schulz van Hagen heeft goede hoop dat dit gaat veranderen. Het Nationale Kennisplatform voor Infrastructuur, Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte, KROW, heeft de basiskenmerken op een rij gezet waaraan kruispunten en rotondes moeten voldoen om verwarring te verminderen. De verschillende overheden kunnen daar hun voordeel mee doen en dat klopt wel. Als fietser heb ik er altijd last van, want dan hebben ze wel eens van die monumenten op die rotonde staan of heel veel groen en dan komen er opeens een auto zo om die bocht heen die ik dus niet kan zien omdat er allemaal troepjes en zo voor staan. Dus wat dat betreft hoop ik dat dat allemaal wegging, Maar van mijn part heffen ze alle rotondes op, worden het gewoon weer lekkere kruispunten met stoplichten. This is the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 Dan moet je mensen nomineren die dan zeven dagen lang hun muziekjes op Facebook moeten zetten. Op zich is dat wel een goed idee. Ik ga er niet aan meedoen, want ik moet hier onder andere een paar honderd nummers per week uitzoeken. Dus ik begin daar niet aan. Maar het zou misschien wel een leuk idee zijn om dan de beste drie of zo, die namen me toe mailt via Facebook of wat dan ook. En dan maken we daar gewoon een lekker speciaal programmetje van, van een uurtje of twee voor op de zondagmiddag of zo. Of voor op de zondagavond. Het is maar een ideetje hoor. Ik hoor het wel op Facebook of we dat gaan doen. Uh, we gaan hier gewoon even lekker door met de muziek. Power Music in de AFA-show. We gaan naar 1981 toe met OVC. Ze gaan allemaal terug naar het begin. Going back to my roots. Welkom in de AFA-show op Radio LS558. Het is inmiddels 5 voor half 6. Down. Just taking my love, and slipping away Leaving me here just trying to keep from following you Tijdperk voor Stevie Nicks, hè? Ja, ja, ja, 1970 noteren we voor deze opname. De Green Manalysie, natuurlijk van Fleetwood Mac. Het is weer zo ver, de tijdmachine. Nou vandaag gaan we eens even kijken met de tijdmachine in het verleden, het is vandaag 11 november en dat is de 315e dag van het jaar, er komen er nu nog precies 50. Vandaag in 1880, Ned Kelly, een Australische outlaw, wordt opgehangen in Melbourne en in 2008 wordt ingevoerd het opsporingssysteem Amber Alert in Nederland. Er wordt uh, wel veel gebruik van gemaakt nog steeds hè? en het werkt ook vaak, ja. Vandaag in 1970 het zendschip de MV King David van Capital Radio die strandt op de kust bij Noordwijk Snik-Snik en in, 1980 werd in, in 1918 werd in de Eerste Wereldoorlog een wapenstilstand bereikt. 1889 vandaag, Washington wordt een staat van de Verenigde Staten en in 1918 de Britse regering erkent de onafhankelijkheid van Letland. Dat was natuurlijk na de Russische revolutie denk ik, hè? Ja, toen was het ook al aan in 1970 vandaag, middenvelder Johan Neeskens maakt zijn debuut voor het Nederlandse voetbalelftal in de EK kwalificatiewedstrijd in en tegen de DDR en voor de jongere luisteraars, dat was de Duitse Democratische Republiek. Er was weinig democratisch aan, want het was een communistisch land. Wij noemden het dan ook altijd Oost-Duitsland hier. Nou, Dan gaan we eens kijken wie er geboren zijn, oftewel jarig zijn. Dat was in 1885 vandaag werd George Patton geboren. Hij was een Amerikaans generaal in de Tweede Wereldoorlog en hij overleed in 1945. Uh, boom, boom, boom. In 1943 werd geboren Jorien van der Heerik. Hij is een Nederlands ondernemer en ex-voorzitter van de voetbalclub Feyenoord. En in 1943 werd Karin Kent geboren, ze, uh, nou, ze werd niet geboren als Karin Kent, ze werd geboren als Janneke Kantenman, maar ze werd bekend als zijnde Karin Kent, <laughs> en ze was natuurlijk een Nederlands zangeres, in 1945 Daniel Ortega, hij was president van Nicaragua. nou, dan gaan we even een heel stuk verder in de tijd, allemaal maar jonge, broekje, euh, jonge broekjes, Leonardo DiCaprio, Volgens mij van de, de film Titanic, hè? Amerikaans acteur, hij werd geboren in 1974 en in 1990 Tom Dumoulin, hij is een Nederlands wielrenner en momenteel zeer succesvol. En ook wel uit 1990, Giorgio Wijnaldum, hij is een Nederlands voetballer. Nou, We gaan al gelijk naar de overledenen toe, dat was in 1605 Doeke Martena. Hij werd 75 jaar oud, hij was een Fries Vrijheidsvrijden. daar zijn er nogal wat van, pas gelijk kom ik er ook niet tegen. In 1938 overleed Mary Mellon, zij was de eerste drager van het tyfusvirus, zij werd 69 jaar oud. Uh, boom boom, in 2004 Jasser Arafat overleed op 75-jarige leeftijd, hij was president van de Palestijnse Autoriteit. En Shirley Mitchell werd 94 jaar oud. Zij was een Amerikaanse actrice en zij overleed vandaag in 2013. Er zijn er nog wel wat vieringen en herdenkingen. Uh, het is vandaag wapenstilstandsdag, einde van de eerste wereldoorlog. In België en Frankrijk nog steeds een officiële feestdag. En het is vandaag de viering van Sint Maarten in sommige streken van Vlaanderen en Nederland, maar zeker op het eiland Sint Maarten. Dat lijkt me ook logisch. En vandaag is het begin van het carnavalsseizoen, ik meldde het al even, het is namelijk de 11e van de 11e en op 11 november om 11 minuten over 11 uur worden de eerste vergaderingen van de Rade van Elf gehouden ter voorbereiding op het komende carnaval. Het is vandaag in België ook al de Nationale Vrouwendag en het is Remembrance Day in het Verenigd Koninkrijk en het Brits gemeene Best. En het is Veteran's Day in de Verenigde Staten, dat is allemaal te maken met die Eerste Wereldoorlog. En in Polen is het vandaag de onafhankelijkheidsdag van 1918 en datzelfde geldt voor Angola, ook al de onafhankelijkheidsdag, maar dan van 1975. Nou, even kijken naar het weer nog. In 1908 was de laagste minimumtemperatuur min 5,9 graden en... De hoogste maximumtemperatuur vonden we in 1995. Dat toen werd het nog 15,4 graden. In 1971 was de langste zonneschijnduur 8,7 graden. En in 1991 regende het langst. Dat was namelijk 12,2 uur. my mind, I'm so depressed I've searched Ach, we lachen er wat om en we lopen gewoon weg. geloof en walk away hier in de Avention van de Surz natuurlijk uit 1979. Vond ik altijd zo'n leuk groepje met dat kleine meisje die zat dan op die piano. Hè? Ja, ja, ik weet niet of je het nog voor de geest kan halen. Ik vind het wel leuk, prachtig, allemachtig allemaal. We gaan eens even een heel stuk verder in de tijd, want we gaan naar 1994. En dat doen wij niet zoveel hier in de avondshow, nee, want we zijn een beetje een gouden oude ze zo bij Radio Els 558. Ja, maar ja, dit is inmiddels ook alweer 21 jaar oud, dus ook wel een gouden oude zon dat er Hier zijn de Cranberries, en het is allemaal getiteld Zombie. Welkom in de Havashow, we zijn er nog tot 6 uur bij, je bij Radio Els 558. Ja, dit soort muziek hoor je in de non-stop niet van Els. Nee, Els zit me ook een beetje verwijtend aan te kijken. Want we zijn een gauw oude station, zegt ze. Ja, maar dit is ook al oud. 21 jaar geleden, 1994. De Granberries hoor je met Zombie. We zullen eens even kijken op de Nederlandse wegen. Het is een rustig avondspits, want het is maar 80 kilometer file. Nee, er zijn 80 files. Even goed zeggen. 9 kilometer op de A2 tussen Vinkenveen en knooppunt Amstel. De weg is inmiddels weer vrij, want er was een file vanwege een ongeluk. 10,2 kilometer op de A2 tussen Curemborg en Waardenburg. Allemaal kleintjes. Allemaal 2, 3 km. 7,4 km op de A9 tussen afrit AMC en knooppunt Badhoevedorp. we maar eens even naar de randstad gaan kijken. Dat uh, is allemaal kleintjes hoor. 11,1 km op de A12 tussen Nieuwerbrug en Knooppunt Gaal. Ja, daar hebben het ook altijd wat. 10,7 km op de A13 tussen Knooppunt Prins Klausplein en Knooppunt Kleinpolderplein. 10 km op de A15 tussen Hendrik Ido ambacht en Sliedrecht Oost. Uh, broem, broem, broem, broem, broem, broem. Nou volgens mij zijn ze dat alweer hoor, Het is allemaal. Oh, dit is wel weer een flinke, het is ook altijd hetzelfde daar, 24,1 kilometer op de A27 tussen knooppunt Eemnes en Nieuwegein, ik kan me dat niet voorstellen, er zijn twee bruggen daar en nog loopt het verkeer daar vast, ja ongelooflijk, nou dat zijn ze eigenlijk denk ik wel weer zo'n meetje hoor. Als u erin staat, heel veel sterkte wat dat betreft. Radio Els neemt je mee terug in de tijd. I am the god of hellfired, and I bring you fire. Een echte... Ik kom, je halen plaat van... The Crazy World of Arthur Brown, Alleen die groepnaam al. En het heette natuurlijk. Brand, brand, brand. Het komt allemaal uit 1968. En ik zie het hier op mijn klokje dat het alweer 10 voor 6 is. Dus we gaan maar snel door met de muziek. Hier gaan we naar Tina Charles toe. Tina Version, Brad 58976. I love to love. zoete disco muziek uit 1976 van dat hele kleine dametje Tina Charles. En ze kon zo mooi heupwiegend op dat podium staan. Het was allemaal getiteld I Love to Love hier in de show bij Radio Els 558. En ik zie het op mijn klokje 552. Staan dus misschien al aardig op, maar we, we moeten niet vergeten deze. Die komt er ook nog aan hoor. Ja, ja, ja. Brum, brum, brum, brum, brum. brum. De klap op de knieën plaats. En dat is een mooie. Hier is Dr. Beat van de Miami Sound Machine.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 that i hope train Enam de zomertrain in hè? Ja, naar het zuiden, want het wordt hier veel te koud in Nederland, Je hoort uit 1972 de Sandy Coast met zomertraining. en dat is de voorlaatste. Want het is al 6 uur zie ik. Ja, ja, ja, ja. Ja, we hebben maar 14 plaatjes gedraaid tot nu toe, dus die 15 moeten we gewoon gaan draaien hoor. En dat is trouwens nog een lange hoop van 4 minuten en 35 seconden. En wat is dat voor eentje? Nou, dat is een eentje uit 1967 van The Stones. Draaien we hier niet zoveel, de Stones, nee. En het nummertje We Love You. Nou, we houden allemaal van jou, allemaal, we houden van de luisteraars van Radio l 558. Dit was de Alveshow voor woensdag, de 11e van de 11e van het jaar. Dus alles, 2015. Uh, ik zou zeggen, morgen zijn we er natuurlijk weer, hè. dan gaan we al bijna weer het weekend in. Ik zou zeggen, nog een hele fijne avond en tot ziens. Bye-bye, zwaai, zwaai. Shows in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is Toetekenoeris Affas Show.